Uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Europese ministers praten vandaag in Amsterdam over de vluchtelingencrisis. Ze hebben het over een plan om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. De ministers bekijken onder meer of er grensbewaking moet komen tussen Macedonië en Griekenland. Ook praten ze over de oprichting van een nieuwe organisatie die verantwoordelijk moet worden voor de bewaking van de buitengrenzen. Naast migratie komen ook cybercriminaliteit en terrorismebestrijding aan de orde bij de Europese top. In Gelderop hebben gegevens van duizenden ziekenhuispatiënten een maand lang op straat gelegen. Het Sint-Anna-ziekenhuis heeft de gedupeerde patiënten in een brief geïnformeerd en excuses aangeboden. Het consumentenprogramma Meldpunt van Omroep Max informeerde het Gelderopse ziekenhuis vorige week dat het bij een computerbestand kon komen met daarin gegevens van ruim 4500 patiënten. In het bestand zou geen medische patiëntinformatie hebben gestaan. Inmiddels is het datalek gedicht.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 CNV controleert voor het tweede jaar op rij loonstrookjes. Het komt vooral voor dat mensen in de verkeerde functie of schaal zijn ingedeeld. En ook gaat er vaak iets mis met toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatig werken. Het weer op veel plekken nog bewolkt, met lokaal wat mist. Vanmiddag is het droog, vanuit het zuiden breekt soms de zon door. Het is zacht vandaag, maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad zijn opgelost. Maar er zijn een paar uitzonderingen op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Knopend-Everdingen. 9 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Het blijft druk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwouder rijndijk 9. En richting Den Haag en Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwouder rijndijk nog 5. Omrijden via de A44 is niet zo'n goed idee, want daar staan ook files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 Jan Fris. Ja, twee doelpunten en voor Zandvoort. Achter elkaar eigenlijk. Pak voor het nieuws was het uh, Dillem Geugen. Die was eigenlijk weer het idee van de drie schoten voor een kwartje. Die derde erin schoot. En zojuist zitten, uh, even kijken, wie was dat? Patrick Koper. Die vanaf de rechterkant weer die bal doorschook. De helftverdediging van SW stond aan de andere kant. Het was vrij simpel. Zandvoort in de 70 minuten, minuut, 71ste minuut 4-0.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 Deze zingel van de Clash, hoor, de, de Bar. Jawel, we gaan weer over naar Duitsersveld, naar Joop van het op dit moment, althans, net stond het 4 tegen 0. En jij had iemand bij je staan, of in de buurt staan, Joop. Ja. Die zei van, nou, ik heb er nog niet helemaal vertrouwen in... dat we er al zijn. Ja, ja, hoe gaat het nu met die uh, meneer of mevrouw op dit moment? Oud -voorzitter, de oud-voorzitter van de Lions is dat. Ja, ja, ja. Van, van, van basketbal eigenlijk. Oh, oh, oh. Oh. <laughs> oh, oh. Hij is een oude voetballer, maar oh. <laughs> uh, hij, uh, hij uh, herkent nu eigenlijk dat soms wat er nu eigenlijk wel is. En dat uh, ja, ben ik het al mee Soms Soms is alleen maar gaan voetballen na En uh, heeft zelfs nog kleine kansen schat. bij vissen, was net eventjes gedragen om die bal nog in te kunnen tikken. En zojuist was het uh, de voorzitter niet helemaal scherm genoeg van de uh, Justin Luijker die hele mooie rust via de linkerkant maakte. Zandvoort is nu in balbezit. In het midden van het veld. Jan Sonneveld erin ingekomen voor... Ja, weet ik veel niet. Maakt ook niet zoveel uit. Zandvoort is in het balbezit. Wordt achterin een beetje rondgepaas. Uh, nu gaat die bal een beetje naar het midden. De Max Aardenwerk. Aardewerk met de bal aan de voet. Gaat hier stekens maken. Geeft hem de, opzij. Naar uh, Luiten. Luiten, Luiten, terug. Naar de keeper helemaal. Zandvoort heeft genaars. Zandvoort leidt natuurlijk ook met 4-0. En we zijn uiteraard nog niet hoeveel het bij het buitenveld ontstaat. maar dat horen we pas na de wedstrijd in. Dat zal het echt niet naar voren komen. We moeten op gaan zoeken. En dan, ja, dan zit je weer niet de missie hier meteen tanden. Uh, Jurgen Smit heeft totaal geen haast. Hij staat met die bal heel rustig en niemand gaat naar hem toe. En nu geeft hij eigenlijk de bal naar de zijkant toe. Hier is buiten. Die uh, gaat uh, helemaal naar de andere kant van het veld. En daar staat Dylan de Kruiger. De, kruige, de spelt terug naar Kaalus. Uh, Kalus richting Zonneveld. Zonneveld komt de bal door en wordt overgenomen bij nee, de Sandpoort. De Kruiger nu met de bal uh, en laat de bal van zich afzoeken. Maar gaat wel over de zeilen. gaan gooien. Uh, gaat gewisseld worden, dus we gaan maar terug naar de studio. We spelen in de 80 minuut. Uh, nog tien minuten. Misschien wel wat langer, want er is een paar keer uh, gewisseld. De uh, stand is 4-0 in de voordeel van Zandvoort tegen SCW op tijd. Dankjewel, Joffreys. En inderdaad, zometeen komen we voor het slot van deze wedstrijd bij jou terug. Je nog wel eens wat hè? op een uh, zaterdagmiddag in Zalvoort. Je hoorde de weekend en in de night een lekkere nieuwe single. Nou, zo dadelijk het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen SCW. Waar het 4 tegen 0 staat. Echt waar. SV Zalvoort heeft de 4 getrapt En uh, staan geel terecht op dit moment voor. Nou, het slot van die wedstrijd hoor je naar deze van Alphen en SOS.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 Stomverblijter ondertussen met een 5-0. En ja, je ziet het gewoon de lichaamstaal van de SCW Die spreekt boekdelen. Ze wilden het wel eigenlijk in mijn uitnemen. Ze gingen heel traag naar de middenlijn toe. En ze uh, zijn nu wel eens waar je zit. Maar Jesse de Haan, die, die, die zit er eentje gigantisch op zijn huid. Dat is ongelooflijk. Die heeft ontzettend hard gewerkt vandaag. Hij heeft ook een prachtig mooi doelpunt gemaakt. Oh ja, prachtig. <laughs> <laughs> waar hij heeft van scoren. En hij werkt. Ik weet niet wat... Maar... Nu Jan Sonneveld voelt en drijft die stegen toch nog helemaal de achterlijn op. En dan gaat de bal over de zijlijn en SCW mag gaan gooien. Op de plaats van de, de hoekvlag, van zijn eigen hoekvlag, mag hij gaan gooien. Zandvoort, dat uh, heeft het echt uh, heel simpel op dit moment. De speling, de 88 e minuut ondertussen, er zal wel wel een bijgetrokken mogen worden, of gaan worden. Want er is uh, blessurebehandeling dat geweest, er zijn uh, diverse uh, wissels geweest. En elke wissel mag 30 seconden door een schijf te worden bijgeteld. Ja, en de tijd uh, dat een blessure heeft geduurd, dat wordt ook vaak bij opgeteld. Dus het zal echt wel een paar minuten nog duren. Maar ondertussen toch 5-0 voor Zandvoort. En ik weet ook wat meer over de tegenstander van Zandvoort, tenminste tegenstander van de, Zandvoort. Samen met Zandvoort, de kandidaat voor de kampioenschap, Buitenvelden speelt bij de brug in Haarlem. En Buitenvelden staat op dit moment met 8-0 voor. Ja, dat is toch al het? Uh, dus daar ook uh, geen uh, wisselingen in de kop van de, het uh, derde klasse B van de KVB West E. Zandvoort weer een aanval over de linkerkant, Justin Luiten. Luijten gaat dan proberen, te de passeren werd, uh,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 Krijgen, in bezit te krijgen. Dat gebeurt via uh, Joris Schmid. Schmid rekt de bal naar voren toe. En Mol wordt daar in de rug gelopen. Mag, mag blijven van de stijl zitten, ongelofelijk. De, de man die blijft alleen maar in de middenlijn staan, om het middenveld. Middenlijn, zoals hij zei. Ver, ver komt hij niet vandaan en hij heeft dus echt niet. Wat degene wat gebeurt, niet. Hij heeft niet echt onder de knie. En dat merkte uh, wel bij twee gelegenheden dat Sanspoort echt behoorlijk gepakt werd binnen de 16 meter lijn en hij die bal niet op de stip legde. SUB. Bij de uh, uh, stadsopbouw van Zandvoort Wordt gestopt daar. De Dylan Kruijger. Kruijger die probeert die bal terug te krijgen, weet ik niet. SUB. Ik kan het toch van ver af, maar dat is uh, getillografeerd zoals dat tegenwoordig heet. Ja. Goed gepakt door een jongen die helemaal geen problemen mee heeft. <coughs> en ook geen problemen heeft om die bal weer En het veld te brengen. De klok staat op 90 minuten. We spelen derhalve in de blessure tijd. En ik ben benieuwd hoe lang deze schijfzetter, die ook de eerste helft te lang liet spelen, door zal laten gaan. SCW ja aanval. De helft van Zandvoort uh, hey? moet weer terug, wordt teruggedreven door. Uh, oh, ik, word even, oh, het gaat. Uh, het gaat, ja. buiten spel uh, voor een speler van SCW, wordt gefloten. Ik moest even op opzijven door een. Uh, een, een uh, collega, <laughs> moet ik zeggen? No, heet, uh, uh, uh, uh, uh, heet Rolston Ik zat een beetje in de weg te mijn stok. Had ja, stok. Dat is dus die rap, dat is ontzettend uh, uh, fijn. San verbindt in ieder geval met 1-0. Ik denk dat die scheidsrechter het uh, uh, goed gemaakt hebben wat betreft de eerste helft. En uh, echt een goede. Dat is het niet geweest. San verbindt met 5-0 van SCW. En doet goede zaken weer voor het kampioenschap. Hey, geweldig nieuws vanaf Duitjesveld, Joop. Ja, en die andere ploeg heeft daar ook gespeeld hè? vandaag. Veteranen 1 tegen Bloemendaal. Daar is het 2, 2 tegen 2 geworden. 2. Ja, 2-2. Ik hoorde het van Rob Rapswitz. Oké, okay, dankjewel en een heel fijn weekend. Prima. Hoi. And for love's sake, each mistake. All you forget. And soon both of us learn to try. Not run away. It was no time to play. We build it up, We build up, up. and build it up and build it up, and now it's time. Understood. Love was so new, we did what we had to. Uit, muziek uit de jaren 80. de Eswert en Simpson. En Solite en Nog maar één plaatje doen, dan uh, Albert Jarre. Doe maar even. Ja, he, ja. ja en ik dan zijn we helemaal klaar ja, Ik hoor het een beetje aan. Ja, ja. Dier van dit jaar: Geno, maar die is Vitesse en Rosalind. 1983 hoorde je Vitesse en Rosalind. En dan komt hij aan, het dier van het jaar: Geno. Ja, we hebben het over Geno. En uh, daar is natuurlijk erg veel om te doen geweest over Geno. Maar uh, je zou bijna kunnen zeggen: uh, dankzij of ondanks alles, de cirkel is rond. Want uh, de dierenbescherming is nu op zoek naar een begeleider. En niet zozeer een baas. Het motto bij Geno is dan ook nadat ze hem, weer, uh, nadat ze hem hebben getest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 And behold, oh, this show, it can't go on We used to have it all over half vijf. Vermist sinds tien voor drie... Zandvoort NH, richt om de omgeving van Zandvoort NH-hotel... een man van 34 jaar. Fors postuur, twee meter lang, beige-bruine regenjas... drie kwart inch lichte kleur instap schoenen. Dus uh, sinds tien voor drie vermist... De, bij het Zandvoort NH-hotel een man van 34 jaar...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 Zeker dat ik weer iemand blij heb gemaakt. Onze Willem vanaf het circuit en Albert Jan. Gaat het een beetje met je verkoudheid, toch? Ja hoor, ja hoor. Ja, gelukkig. Jordel van Viel en Forever Young. Ja, we volgden vandaag twee voetbalwedstrijden. SV voor tegen SCW. Daar is het maar liefst geworden. 5 tegen 0. 5-0. Een mooie overwinning dus voor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 Ja, ze mogen eigenlijk niet ontbreken, dit soort platen in ons programma, Albert jan Nee, en hey. deze had ik ook geweten als het raadje plaatje was. Ja, trouwens. toch, wel, ja, toch wel. Deze wel? Was je, was je daar gekomen? Deze, deze was ik opgekomen. Zaltana hoor je en uh, hold on. Ja, dan gaan we ons opmaken voor het uh, gedicht van de dag. En dat is een golden oldie. Hoe is golden oldie? Nou ja, ik heb uh, inmiddels nog een behoorlijk bestand aan uh, opgestuurde uh, gedichten uh, in mijn archief.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 Come on, baby,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 laat mij maar blijven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 Pas was Elisiria en, Syria en uh, hemel en aarde. Dat zit er ook weer op voor ons, uh, Albert-Jan. Maar niet getreurd. Nee, want morgen mogen we weer... Zijn we weer. Nou ja, door alle actualiteit ben ik natuurlijk nog, heb ik nog een heleboel nieuws. Maar dat bewaar ik lekker voor morgen. Oké, okay, nou, en heel veel plezier zometeen met Fred Hey. Ja, Fred ah, Hey. Is Hij is er weer. Hij is er weer. Hij is er weer met Entertainment yeah. for You. Twee uur Zo Na vijf uur. Heerlijke live muziek vanaf u. Vanuit de locatie-gender... Uh, locatie, Tulweg 10. Ah. Ja, Locatie Center? Ja, ik heb een beetje koorts. Okay. <laughs> nou, uh, even een paar uh, vitamintjes innemen. Gaan dan we doen. Uh, zijn we morgen weer fris en fruitig aanwezig. Gaan we doen. Oké, okay, tot morgen. Dag. Doei doei. All tot morgen.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 When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all... Right.